Zes uur. Bouten met het NWS-journaal. In Goorle in Brabant is opnieuw iemand overleden die besmet was met het coronavirus. Het is een oudere man of vrouw die in een zorginstelling woonde, zegt de burgemeester. Het aantal mensen in Nederland met het coronavirus is opgelopen tot 321. De afgelopen dag zijn er 56 patiënten bijgekomen. De meeste patiënten komen uit Brabant. Het RIVM meldt dat patiënten die zijn besmet met het coronavirus 24 uur nadat hun klachten zijn verdwenen weer naar buiten mogen. Ze hoeven zich ook niet meer te laten testen. Daarnaast worden gezinsleden van besmette mensen niet meer standaard getest bij klachten. De Europese aandelenbeurzen hebben hun dramatische verlies bij de opening vanochtend niet goed gemaakt. De Amsterdamse AEX eindigde net met een verlies van 7,6 procent. Vanwege zorgen over de coronacrisis en de dalende olieprijs... zijn vooral de aandelen van banken, luchtvaartmaatschappijen en oliebedrijven flink gedaald. De handel in aandelen op Wall Street in de VS werd vlak na opening even stilgelegd... omdat de koersen te snel daalden... Dat was sinds de financiële crisis van 2008 niet meer gebeurd. Alberto Stegeman moet 2000 euro boete betalen... omdat hij een nepbom achterliet op een defensieterrein in Gelderland. De journalist wilde bewijzen dat de beveiliging bij lege basis niet op orde is. Volgens de rechter was er niet genoeg aanleiding... om dit onderzoek op deze manier te doen. Het OM had 120 uur taakstraf geëist. Het OM verwacht voorlopig geen nieuwe verdachten te vervolgen in de MH17-rechtszaak dan de drie Russen en Oekraïner die nu terecht staan. Het OM zei op de eerste zittingsdag dat andere verdachten niet zijn geïdentificeerd, zijn overleden of dat er tegen hen te weinig bewijs is. De advocaat van Oleg Polatov, een van de vier die wel terecht staan, zegt dat haar cliënt onschuldig is. Het weer nog toenemende bewolking, vanuit het westen ook steeds meer regen, vannacht nat en koud, minimaal rond 5 graden.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 In Sirke zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Sirke Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 DWK Media Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZM Uw presentator is Bastiaan ну Toren. Ja, welkom dames en heren. En fijn dat u weer luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM Zandvoort. U kunt ons natuurlijk vinden op 106.9 FM, eh, kanaal 40 op Ziggo... of natuurlijk via www.zandvoort.zfmzandvoort.nl. Doet u eh, dit laatste, dan ziet u via de webcam, webcam... dat mijn vaste sidekick weer is aangeschoven. Net zoals vorige week en die week ervoor. Marije Strobos, welkom. Dank je wel. We gaan het straks met onze gasten hebben... over over de Dutch Grand Prix en wat dat betekent voor de gewone Zandvoorter. Mocht u mee willen praten en discussiëren... bel dan naar 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of stuur een mailtje via de redactie zfmzandvoort.nl. Of via sociale media kunt u ons natuurlijk bereiken... via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Alle, bestaande, alle beschaafde berichten en bellers krijgen ruimte bij dit inmiddels beladen onderwerp. Mocht u uh, toch uh, ook anoniem willen reageren... doe dat dan gewoon via een privébericht via onze Facebookpagina. Uh, en zeg het er even bij. Want dan vernoemen we uh, uw naam niet, maar uw bericht natuurlijk uh, wel. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Uh, voordat we uh, echt even serieus gaan wor, uh, worden, las ik vandaag een zeer opmerkelijk bericht. Iets waar ik zowel om moest lachen als uh, dat het me ernstig zorgen baart. In Marseille namelijk zijn namelijk uh, deze week of de afgelopen maanden al uh, zes automobilisten letterlijk de haven ingereden. Dus plons. Uh, door, dit was door een fout van het navigatiesysteem. Bij geen van de ongelukken zijn gewonden gevallen... echter natuurlijk wel duizenden euro's schade aan de auto's... en een hoop dreggingskosten. Toen ik de kop van het bericht las, schoot ik eerst in de lach. Vooral omdat ik een beelddenker ben... en aangezien ik de haven van Marseille een beetje ken... zorgde dat voor een hilarisch beeld in mijn hoofd. Maar direct daarna besefte ik me dat het nu zo is... dat het nu zo is... automobilisten rijden niet meer... Op herinnering rijden niet op kennis. Nee, ze rijden op blindelingsvertrouwen op hun navigatie. Als die zegt rechts, ga je rechts. Nu ben ik zelf een rijder die de navigatie alleen gebruikt... als ik het echt niet weet hoe uh, ik moet rijden. Maar dan nog kijk ik maar heel af en toe. Maar ook ik ken genoeg mensen die tijdens het rijden... meer op hun navigatie kijken dan op de weg. En is het niet op de navigatie, dan kijken ze tussendoor wel op hun telefoon. Uh, dit zouden normaal gesproken uh, de uitgelezen mensen zijn... die straks gewoon in zelf out, zelfrijdende auto's moeten gaan rijden. Uh, kunnen ze op hun telefoon blijven zitten... of zelfs op hun laptop gaan zitten kijken. Maar ja, als er dan een foutje in de navigatie zit... hou je hetzelfde resultaat. En dan kan ik er deze week ook niet omheen... want vandaag werd bekend dat er in Nederland... 15 nieuwe coronagevallen bij zijn gekomen... waardoor het totaal op 38 komt. Uh, nu wordt het uh, heel vaak afgedaan als uh, een gewoon griepje... dat alleen oudere mensen er last van hebben. En dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat we niet voorzichtig moeten zijn... met de besmetting. Iets vaker je handen wassen... en in plaats van handen schudden je voeten of ellebogen tegen elkaar doen... is toch niet zo'n grote moeite. Want... Wat veel mensen niet beseffen is dat als we niet voorzichtig zijn... het virus zich wel verder kan verspreiden. En dan mogen velen van u er misschien niet ziek van worden... of er gewoon een beetje griepverschijnselen van overhouden. Voor anderen kan het wel dodelijk zijn. Daarbij, als alle mensen onvoorzichtig zijn... hebben, vooral het hebben we vooral het medisch, medisch personeel heeft dan een probleem. Want die komen ook in hun privéleven met andere mensen in aanraking. En zodra die besmet zijn, mogen ze de patiënten in een ziekenhuis niet meer helpen. Kijk naar het ziekenhuis in Den Bosch... waar de hele medische staf twee weken in quarantaine moet. En het is nou niet zo dat we echt overlopen van te veel zorgpersoneel in Nederland. Dus uh, was uw handen net iets vaker en goed. Nies of hoest in uw elleboog of oksel. En begroet elkaar gewoon even van een afstand. Dat Nederlandse handenschudden is niet duizend doden waard. Mijn oma werd toen mijn moeder acht jaar was alleenstaande ouder. Ze was niet rijk, kreeg geen alimentatie en werkte meerdere banen... ...terwijl ze tegelijkertijd zorgde voor twee dochters en een zoon. Toen die tijd werd er schande over gesproken als je alleenstaand was. Scheiden werd nog steeds gezien als zondag, vooral voor vrouwen. Inmiddels ben ik zelf acht jaar gescheiden en sinds ik de volledige zorg voor mijn zoon heb, krijg ik steeds meer respect voor mijn al lang overleden oma. Steeds vaker vraag ik me af hoe het voor haar was en wat het verschil is met nu. Nederland kent 572.000 eenoude gezinnen die hun kinderen zo goed mogelijk proberen op te voeden. In de podcast Alleenstaand ga ik met diverse van hen in gesprek. Hoe gaan zij om met het combineren van opvoeding, werk, carrière en eventuele relaties? Waar lopen zij tegen aan en wat zijn nu juist de mooie voordelen? Wat is het verschil van vroeger en nu? En is het voor alleenstaande moeders anders dan voor alleenstaande vaders? En wat is toch het grootste verschil met een tweeoude gezin? De podcast Alleenstaand wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenment. Alleenstaand wordt mede mogelijk gemaakt door Theatercollectief Huis van Theater. Je kan je abonneren op de podcast via www.huisvanteater.nl ...of bij Apple Podcasts, Spotify en vele andere podcast-apps. Vind je de podcast leuk? Laat dan een goede recensie achter, zodat anderen ons beter kunnen vinden.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 Ja, dames en heren. Normaal gesproken draai ik natuurlijk geen uh, klassieke muziek uh, in dit programma. Of tenminste, bijna nooit. Uh, maar ja, dit was het uh, formule, het thema, song, uh, live in concert... met het Metropole Kerst. En ja... Sorry, het is een favorietje van mijzelf. Uh, vorige week en de week ervoor hebben we het er al een beetje over gehad. Maar nu gaan we het dan toch echt de hele uitzending erover hebben. De Dutch Grand Prix en vooral alle maatregelen rondom de Grand Prix. Uh, nu ben ik altijd, ondanks dat ik een echte milieuvriek ben... een voorstander geweest van de Grand Prix. Ik ben, een, uh, uh, ik ben ook een... Uh, Wacht even, ik heb hier iets heel raars geschreven. Uh, ik, heb, uh, ik ben een tegenstander van al die rechtszaken die eraan zijn gegaan. Want dat vind ik een beetje uh, niet, de, niet de, de juiste weg. Uh, maar waar ik nu wel wat problemen mee uh, begin te krijgen... is de informatie die wij vooral niet krijgen. Zeker als je het uh, door uh, de gemeente uh, mobiliteitsplan leest... Uh, dan krijg je eigenlijk, zeker als je in Nieuw-Noord woont... meer vragen dan antwoorden. Uh, dat je, uh, we hebben diverse klachten binnengekregen van luisteraars... die aangeven dat tijdens de informatieavonden in Noord... gewoon vragen over Nieuw-Noord ontweken worden. Of gewoon niet op ingegaan wordt. En als je dan zelf vragen stelt als pers zijnde naar de gemeente, uh, dan wordt er gewoon op de e-mail niet gereageerd. Nou heb ik uh, enige bronnen uh, bij de politiek. Uh, dat zou ook slecht zijn als we dat niet zouden hebben. En er schijnt gewoon ook een heleboel dingen nog niet helemaal zeker te zijn... of vergunningen nog niet klaar te zijn. Um, wat betreft de plannen bij vooral Nieuw-Noord... Um, en dat vind ik zelf uh, nou ja, een beetje stuitend... aangezien we het nu al uh, hebben over maart. En het is in mei, en wel gezegd in begin mei. En het zou op zijn minst zo zijn dat wij als burger... als eerste geïnformeerd zouden moeten worden. Uh, zeker als je bijvoorbeeld niet meer, nu nog niet weet... of je nou je auto wel mag laten staan of niet. Uh, of je ergens wel mag lopen, mag fietsen... mag met, met de auto moeten rijden, we moeten een vignet hebben... Dat moet je zelf aanvragen. Maar nergens op de gemeentewebsite kan je vinden... waar je dat vignet kan aanvragen. Dus uh, daar gaan we het over hebben met onze gasten. Uh, en uh, uh, uh, we hebben hier uh, drie gasten. En allemaal woonachtend in Nooien-Noord, geloof ik. Um, en Marije en ik zijn toevallig ook. <laughs> Allebei wonen achter in Nieuw-Noord. Dus het is echt een Nieuw-Noord um, momentje. Ik denk dat iedereen inmiddels inmiddels weet dat wij in Nieuw-Noord wonen. Ja, ja, dat is dat wel vaker. Meer. <laughs> vaker gezegd. We promoten de buurt wel. Um, en mocht u nou uh, ook uh, mee willen praten of vragen willen stellen aan ons... Uh, bel dan naar 023 573 0393... of stuur een bericht via redactie.zfmzandvoort.nl... of regio. Reageer even via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Nou, ik heb hier uh, gasten. Uh, kunnen jullie even jezelf voorstellen? Ja, dat kan ik. Um, ik ben Robert Hoijveld. Um, ik ben woonachtig in Nieuw-Noord op de Keesomstraat. En wellicht kennen mensen mij ondertussen van de Facebookgroep Zandvoort Nieuw-Noord. waarop mm -hmm. ik um, mijn meningen heb gegeven, maar ook mensen op weg heb geholpen in de documentatie van de gemeente. Want ja. dat is ook een oerwoud. Ja, <laughs> dat is ook niet uh, te vinden. Dus uh, dat is een beetje kort samen ik, uh, van wat ik met Mulein de... uh, in ieder geval voorzit. Maar daar kom ik zo meteen we met we de de... op terug. Ja. En de volgende gast. Ja, mijn naam is Sofie en ik woon ook in Nieuw-Noord dus in de Vlemingstraat uh, sinds twee jaar nu. En ik heb een paar keer in mijn leven eerder in Zandvoort gewoond. Ik ben ook gek op Zandvoort. En het circuit is er gegeven. En zoals dat was, was er mee te leven. Maar de Formule 1... Eh, creëert wel een hele nieuwe situatie. Zeker qua wonen. En eh, wat hier ook al wordt gezegd... heel onduidelijk. En wat mij vooral erg... tegen de borst stuit, Dat je als omwonende, direct omwonende... echt belanghebbende bent in deze kwestie. Maar volslagen monddood bent. Er wordt niets aan je gevraagd. En als je wel wat vraagt, word je inderdaad compleet genegeerd. En ja... Dat is een knopje bij mij, daar word ik erg boos van. Ik denk wel meerdere. Ik denk ook meerdere. Uh, wij hebben op onze Facebookpagina ook heel veel reacties gehad. Uh, en of in ieder geval dat de mensen heel betrokken waren. Meer dan duizend mensen hebben berichten gelezen en, uh, en dergelijke. Dus dat is uh, nou, toch wel behoorlijk veel betrokkenheid uh, bij dit onderwerp. Uh, wat ons het meest grappige feit... Dat, dat, uh, misschien weet jij het beter te vertellen... maar er was één iemand die eerst heel negatief reageerde... Uh, op ons eerste bericht die hierover, twee ja, weken geleden. Was, was jij dat? Nou, ik heb er wel even meteen felder op gereageerd. Nee, inderdaad. Ja, ja. ja, inderdaad ja. ja, en toen kwam je er eigenlijk achter dat het wat uh, anders zat. Ja, uiteraard. Kijk, maar, <laughs> ik kan best wel nuanceren kan ik gelukkig ja, ja, wel hoor. Ja, ja, ja, ja, absoluut. Nee, maar kijk, het is goed om een discussie te hebben. En als ja. je dan op een scherp van je snede iets wilt aanvoeren, ja, dan moet je ook een goede discussiepunt meekomen. Ja. Ja als het eerste gezicht, de zinsbouw, dat lijkt alsof het een negatieve bedrukking mm -hmm. is, ja, dan ga je daarop reageren. Ik ben voorstander van de Formule 1. Zeg ik even erbij. Ja. Kijk graag elke weekend als het er is na de Formule 1-wedstrijden. Ben ook heel trots dat het hier in ons dorp ook gebeurt. Mm -hmm. Alleen het is wel zo van: ga niet met de bewoners zollen. Ga niet inderdaad zoals Sophie inderdaad zegt van: ga niet um, zeggen van ja. Uh, u moet maar afwachten, u moet maar afwachten. Nee, mensen willen duidelijkheid. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Moeten ze maatregelen op tijd gaan treffen? Moeten ze woningen uh, gaan verhuren? Moeten ze woningen gaan huren? Elders uh, in het land? Mm -hmm. Moeten ze familie, vrienden inlichten om... Uh, van God, kom even bij je slapen, want ik trek dit niet. Dat, die, mensen zijn er nu ook helemaal in het dorp. ja. Um, ja, je, je hebt dan zoveel belangen natuurlijk mee te doen. Maar Sterker dan, nog, ik werk in Haarlem. Ik, kijk, heb, dat, dat ik heb een eigen praktijk. Ja. Ik werk ook vaak in het weekend. Ik wil heel graag weten of ik afspraken kan maken dat weekend. Ja. Of ik ja. überhaupt dat naar Haarlem thingen. kan komen. Ja, nou ja, ja, gewoon dat werken dat we, de werkende mens. Nou ja, ja. Dat, was, dat was natuurlijk eigenlijk ook onze eerste instantie... dat wij erachter kwamen in het mobiliteitsplan. Dat daar eigenlijk... Nou ja, het zo onduidelijk was wat, wat nou de route zou zijn. Kon je wel uit het dorp? Kon je niet in het dorp, uit het dorp komen? Uh, um, nou ja, het, de Van Lennepweg zou, volgens de mobiliteitsplan is de Van Lennepweg helemaal dicht. Wordt ook niet opengesteld voor uh, even verkeer. Tenminste, zo staat het min of meer opgeschreven in het mobiliteitsplan. Maar ja, dan kan je überhaupt Noord, Nieuw-Noord niet uit. Nee, volledig niet uit. Nee, dat, uh, nee. Dus dan, nee. nou ja, dat, daar kwamen onze vragen natuurlijk. Plus dat ik ook zit, ja, die vrijdag moet ik waarschijnlijk gewoon werken. Uh, hoe ga ik dan uit en in het dorp komen? Um... En Kunnen we bijvoorbeeld door ons tunneltje, achter Noord met de fiets weg? Of moeten we nou, kilometers dus om? Ja. Uh, met de fiets of lopen. Want je krijgt als mededeling pak de fiets of ga lopen. Maar vervolgens moet je kilometers om. Ja, ja. En mijn vader is heeft dan. Een, een invalide plek op de Van Lennepweg. Wat moet daarmee gebeuren? Hoe moet mijn vader zo... Ja. Uh... Ik, heb, ik, heb ik heb gisteren een gesprek gehad met uh, de gemeente. Samen met een uh, andere wijkbewoner van HPZ. Uh, is zij onderdeel van. Ja. En uh, we hebben met vier personen hebben we samen ge over gepraat. Uh, de twee heren waar het over gaat. Die noem ik uiteraard even niet. Met, nee, nou, snap ik. Dat uh, laat ik even achterwege. Maar zij hebben wel degelijk uh, met de mobiliteitsplan te maken. die ze weer pre pre presenteren aan dus de wethouder. ook weer. Ja. Um, we hebben uitvoerig gesproken ook over Nieuw Noord gisteren. En het is gewoon duidelijk dat uh, de Verlenmpweg. waar we hier nu over spreken, dat er de, geen doorgang zal zijn. Ja, het wordt wel heel cimier. Dat kan ik wel echt, wel echt wel vast gaan zeggen. De doorgang. Um, als op vrijdag. de stroom, toestroom tussen 10 en. Uh, 12, moet ik even goed zeggen? Ja, nee, tussen 7 en 12 zal zijn. Dan zal men zeggen: Nou, uh, alleen als het toelaat. Dus uh, de kans bestaat dat je zelfs maar één keer per uur misschien er even doorheen kan. Ja. Uit. Uh, en, en dan ook weer, als je er weer in wilt, ja, kies je momenten, is het eigenlijk. Ja. Maar dat is dan toch. Kijk, toen wij dat bericht postten, tenminste, Bastiaan heeft. Dat bericht geschreven, ja. wat misschien niet heel genuanceerd was. Nee. Er waren heel veel mensen die reageerden heel boos mm. van ja. Nee, je kan wel van Lena blullen. Ja. Uh, het is laatst weer in de pers verschenen ook. Er was ook weer wat discussie over van. Ja. Joh, weet je, je kan Nieuw-Noord gewoon uit. Maar nu zeg jij eigenlijk iets wat daar haaks op staat. Het staat inderdaad haaks op. En daar ben ik ook gisteren wel van, een beetje van geschrokken eigenlijk ook. Want ja. het is um, ook mij heel veel verteld tijdens de bijeenkomsten. Uh, ook de, overal in de pers wordt het dan overal ingeschreven van. Nee, u kunt gewoon nu wel je wijk uit. En nu blijkt, blijkt het dat gewoon niet zo. Gewoon een, misschien één of twee keer per uur, als je geluk hebt dat je je wijk uit mag. In spitstijden. Ja. Ja, en, en met de vignetten die dan worden toegestuurd ja. twee weken van tevoren. Nou, we weten alleen hoe als dingen je mee en alleen als je een aanvraag ja. ja. ja. En we weten ja. hoe dingen gaan. Dan ja. krijg je hem niet, dan ja. moet je erachteraan. Nou, de, de, nou. Ja, ik, ik heb gisteren ook al doorgevraagd over juist over de dollarpassen, hoe dat zit. Men geeft aan bij de gemeente van nou, dat wordt per huishouden wordt er een eentje opgestuurd zonder kenteken. Mm -hmm. oh, okay. En dat zal gebeuren in week 16 op even onder voorbehoud. Als het eerder klaar is, sturen ze meer erop. Ja. Maar ook dat vind ik zo'n laatste moment. Ja, er zijn altijd heel veel dingen mis met ja. veel, en dat geeft niet. Maar nee. neem dan de tijd zodat mensen bij wie het mis is gegaan. Ja kunnen ageren en het alsnog Ja, maar laten we, dat is, dat is de, ja. de, de echte inhoud specifiek. Daar gaan we zo meteen wel verder op in. Maar het gaat mij er even om... wat, want jij hebt ook met de gemeente gesproken... wat is nou de reden waarom bewoners van Nieuw-Noord... er zijn geen informatieavonden gepland voor Nieuw-Noord... alleen voor Oud-Noord... en waarom zijn wij als burgers nog steeds niet... al was het maar per brief... Uh, ja. geïnformeerd? We, we, we, zijn nou, dat... we vergeten? Daar is ook helemaal geen antwoord op gegeven eigenlijk bijna. Alleen het enige wel is wel antwoord op is gegeven. Er komt een informatieavond voor Nieuw-Noord. Alleen datum en tijd is nog onbekend. Want ze gaan nog eerst een overleg met de punten die we gisteren hebben besproken. Ja. Ten aanzien van parkeerbeleid, verkeersmobiliteit en in-uitverkeer. Hoe ze dat beter gaan aanpakken van Nieuw-Noord. Hebben ze dat inzichtelijk, komt er waarschijnlijk, zeg ik deze maand nog een bewon bewonersbijeenkomst in Nieuwarden waarschijnlijk. Maar ja. dat is toch te laat? Ja, vind dat ik ook. Maart. Ja. maart. Het is 1 mei gaat het beginnen. Dan, dan kom ja. je... En dan, ja, je moet maar afwachten tot wanneer je het antwoord uh, krijgt van de gemeente... wanneer ze zo'n bijeenkomst gaan beleggen. Maar we werken niet allemaal bij de gemeente. Wij hebben ook nee. gewoon allemaal werkgevers nee. naar eigen bedrijf. Ik ook, ja. ja nee. ik bedoel, ik kan, kijk, ik heb... Ik heb, ik heb een hele luxe positie, ja, maar... Ik niet. Nee, jij niet. Ik, ik doe, ik doe no notabene... Nou ja, schoolvervoer zal dan niet zijn... want dan zal het waarschijnlijk vakantie zijn. Maar ik doe geen vervoer ook. Ja. Dat is mijn, mijn bijbaan uh, naast mijn theaterdingen. Daar kan ik niet op zeggen. Die, die, die moeten gewoon vervoerd worden. Hoe ga ik met mijn invalide bus dat is echt zo'n groot ding uit Nieuw-Noord komen, door de stoep mensen heen. Dat vind ik ook al niet... Uh, je kan iedereen rijden. Ja, oh, dat, dat wel. Laat ik niet zeggen. De vrijwilligersorganisatie waarvoor je werkt, hoort een, een ontheffing dan aan te vragen voor het uh, door te mogen rijden tijdens die dagen. Nee, maar het is, het is een beroepsorganisatie. En het is niet hier in Zandvoort zelf dat ik rij Ik rijd bu buiten Zandvoort. Maar ja, ja. mijn bus gaat mee met mijn huis, want ik start ja. van mijn huis af naar de ja. locaties waar ik heen moet. Het, het, mijn probleem, en dat is dan mij, maar het gaat ook om meerdere mensen. Ik bedoel, er zijn genoeg. Uh, thuiszorg. Ja. Hoe gaat thuiszorg van buiten, want de meesten wonen niet in Zandvoort zelf. Hoe gaat thuiszorg bij Nieuw Noord komen? Ja. Die ja. dag. Ja, dat is ook okay, inderdaad bijna niet besproken met inderdaad. Door Weet de gemeente. ze het überhaupt? Ik krijg zo het gevoel dat de reden is dat we nog geen bijeenkomst hebben gekregen, en geen brieven en dat alles zo wordt uitgesteld. Is omdat ze eigenlijk nog geen benul hebben hoe ze het kunnen regelen. Zowel dat het werkt voor de toestroom van de mm -hmm. toeschouwers. als dat het werkt voor de mensen die Nieuw-Noord wonen. Dat ze eigenlijk met een enorm probleem zitten, blijkbaar. Ja, dat is, dat is wel degelijk inderdaad, inderdaad zo. Uh, men heeft inderdaad niet goed doordacht, vind ik, met dit plan. Nee. Um, nou, alleen het belang van het circuit en ja. de F1 is overwogen. En alle belangen, en dat is het gevoel dat me van het begin af aan bekruipt... alle andere belangen moeten wijken ja. voor de belangen van dat F1. Is, uh... En je verwacht dat een gemeente dan onze ja, belangen ik... dient. Maar nou zie je dus met die hub over het strand... waarbij heel makkelijk een vergunning werd gegeven... en toen er een korte dreiging van een demonstratie was... kon ineens de organisatie van F1 heel makkelijk iets anders regelen... Wat bij mij alleen maar het gevoel bevestigt dat de gemeente totaal geen oog heeft voor enig ander belang dan het belang van die Formule 1. Ja, nou, het, grap, het grappigste ervan vind ik uh, dat uh, Red Bull blijkbaar van tevoren al gezegd heeft, alleen als het niet te veel gedoe oplevert. En toch gingen ze akkoord nee, met het nee, maar, maar dat bedoel ik dus. Red Bull heeft het aangevraagd omdat het hun makkelijk leek. Nou ja, op zich. Bedoel, ja. Dat bedoel ik ook met het hele circuit. Met de F1 en wat dan ook. Hen neem ik heel veel van dit soort dingen niet kwalijk. Ik waarom niet? Ja, het over het Fran is het lekker uh, makkelijkste weg. Dus laten we dat aanvragen. Dat is dan even dat als voorbeeld. Maar het geldt voor meerdere dingen: dus, weg vooral, de ja. kortste weg, uh, wat dan ook. Ja, vraag, als die vraag, gemeente vraag, daarmee akkoord gaat. Ja. ja, waarom zouden ze dan moeilijk doen? Maar dit probleem ligt volgens mij ook echt niet bij de Formule 1 of bij het circuit. Het probleem ligt bij de gemeente. De gemeente dus die heeft ja gezegd op iets zonder voor mijn gevoel na te denken... over wat de consequenties gaan zijn voor bepaalde groepen bewoners. Ja. En er zijn ja. altijd bewoners die gaan zeggen... ja, maar het is, feest, het is ook feest en het is ook mooi. En het zet Zandvoort weer op de kaart. Zoals Nick vorige week ook zei, Het is een mooie start... om mm -hmm. weer te gaan bouwen aan Zandvoort. Alleen ik denk dat de gemeente niet goed heeft nagedacht. En het is nu echt een gebrek wat er gebeurt. Uh, of er zitten in de gemeente vooral mensen die ook koetkekoet... die Formule 1... vlekkeloos willen laten verlopen. En koetkekoet is echt... natuur, inwoners, het maakt niet uit. Alles om die Formule 1... te laten lopen. En dat gevoel... blijft me maar bekruipen. Het maar, maar, maar, even, even terug. Want... in 1985 was de laatste Formule 1... Um, ik weet niet wie van jullie hier uh, toen uh, al woonde. Um, ik niet. Ik kan er niks van zeggen. Ik ga er wel geweest zijn als klein meisje. Uh, <laughs> maar wat ik gehoord heb van vele uh, oud-standvoorters... Um, ook mensen die in Nieuw-Noord wonen... die echt bij deze mobiliteitsplan en al die afzettingen en wat dan ook... echt zeggen, nou, dit is belachelijk. Dat ja. was vroeger nooit zo. Dat was niet nodig. Ja, maar de, de verkeersdrukte is natuurlijk ook veranderd. Hè? Ja, ja nou nee, maar dat kan vraag... je niet vergelijken we meer met... Nee, die rijden, dat ja. Nou ja, maar dat is andere dus de vraag. Is, is, is het zoveel extremer qua aantallen dan in 1985? Uh, auto's wel. Ja auto's en op de kan. weg, en geparkeerd uh, zeker. Uh, en door internet en dat mensen weten ja, wat er allemaal gaande, er gaande is. is. Oh. Het, er komt veel meer publiek op alles af. Ja, maar ik heb een collega die ging uh, vorig jaar naar Spa, Franco we hadden het toevallig laat over. En die zei ook van Marij: Het is daar zo immens druk. Ik snap niet hoe een dorp als Zandvoort dat kan gaan verwerken. Hij zegt: Want dat ligt dan nog in de bossen. Hij zegt, maar dat is niet normaal. Ja. Hij zegt: Ik, ik snap niet wat er, uh, wat, hoe dat ge gaat gebeuren. Sorry, jij gaf iets aan, maar ik, ik, kan, ik begreep niet helemaal wat je bedoelde. Uh, ik ken franco Jean vrij aardig, ja. daar de omgeving. En daar zijn vier toegangswegen en afvoerwegen. Ja. En Zandvoort heeft er maar twee. Nou ja, dat bedoel ik dus al. Dat, dat, uh, misschien drie als je de trein meetelt, maar... Dat, dat, uh, dat, nou ja, dat is hetgene waar de gemeente natuurlijk heel erg op inzet. Tenminste, dat openbaar is het, Openbaar ja. vervoer. Ja. Uh, elke twaalf minuten, geloof ik, gaat er een trein rijden. Ja, maar er hoeft er een, maar eentje fout ja. te gaan met die treinen. Er hoeft er maar eentje kapot te gaan staan. En je hebt een probleem, want ze kunnen het ook niet testen. Ja, het is ook de NS, hè. <laughs> en het, wordt, het is op tijd klaar, maar het wordt niet getest. En dan hoeft er maar één fout te gaan. Ja. En je bent... Je bent klos. Er ja. komt nog ja. iets bij, wat mij ook mateloos irriteert als we het hebben over, over knoppen drukken bij mij. Is dat er van alles is verkocht als waar wij als inwoners blij mee moesten zijn, zoals dat verbeteren van het spoor. Nou, dan hebben we er een perron bij. Nou, daar schieten we als handvoort helemaal niks mee op. En dan gaan er, is er een mogelijkheid nu dat er veel meer treinen per uur kunnen rijden. Voor evenementen. En dan doe ik tussen aanhalingstekens. Want het enige evenement waar dat voor nodigheid is, is Formule 1. Dus. Ja. Al dit soort loze beloftes. Dat is maar sowieso is dat een loze belofte altijd al geweest. Dat wist ik eigenlijk van het begin af aan. Want je hebt natuurlijk het bevrijdingspop. Hè? In, in, in, in, uh... ja. En uh, de NS weet dondersgoed goed dat half Nederland naar Haarlem komt. Want Haarlem is gewoon bekend. Ja. Er rijdt geen extra trein. Geen één extra trein. Nee. En Ze worden niet langer. Ze maar, worden niet niks. Maar wat mij irriteert is dat ook de gemeenten... Dus met dat soort ja, bijna leugens, voor mijn gevoel, komen... om ons te paaien... en ondertussen steeds meer laat gebeuren. En wij moeten alsmaar vrolijk en blij zijn daarmee. En het wordt steeds moeilijker om daar vrolijk en blij over te zijn. Want ik denk dus dat ik echt zorgelijk het weekend ergens anders ga zitten. Die zorgen dat begrijp ik heel goed, ja. inderdaad. Want, ja, ja, ja, maar goed, ik, ik, ik heb dan... Um, wat, wat, maar dan ga je dus eigenlijk het dorp uit. Niet eens voor de herrie van de Formule 1. Nee. Eigenlijk nog niet eens per se voor de drukte. Ook al zal het waarschijnlijk verschrikkelijk druk zijn en een kleine ja, reden er dus mee zijn. Strand, denk maar ik dan. maar, maar, maar vooral, <laughs> vooral omdat het slecht geregeld is ja. en je slecht geïnformeerd bent. Want heel eerlijk. Ja. Ik weet nu, ondanks dat ik het uitloop zoek, uh, loop te zoeken voor deze uitzending en zo weet ik nog steeds helemaal niet. En niemand weinig. die onze belangen verdedigt. Maar ook werkelijk helemaal ja. niemand. Want ik heb een bericht gezien op Facebook. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, als je een vignet aangevraagd hebt. Die moet je zelf aanvragen bij de gemeente. Zeiden ze eerst. Nou, schijnt dat weer niet zo te zijn. Uh, dus dat vind ik al heel fijn. Dat, dat, dat gaat over de extra uh, pas. Dus eentje de, de, de oh, okay. krijg je thuis gestuurd. Mm -hmm. En mocht je dus nog een extra doorlaag pas nodig hebben. Omdat je nog een tweede auto hebt. Omdat je met kinderen zit die naar school moeten. En jij moet ook aan het werk om zes uur s ochtends. Ja. Noem maar even dwarsstraat. Dan heb jij... Uh, kans op een extra pas, maar ze bekijken het allemaal individueel. Oké, okay. dus die vignet krijg, krijg ik sowieso. Nou, dat is ja. voor mij genoeg. Mijn kind is nog te jong om af te draaien. Dus um... ja, het, zal ik denk dat het mag wel nog wel. Ja, dat ja, zou het wil. wel willen. Dus, ik moet even eerlijk zeggen, uh, het is niet alleen Nieuw-Noord, want ik heb vrienden die woont bij de burgemeester van Alfstraat. Daar zijn ook, zijn ook heel veel vragen. Ja. Want ja. die hebben bijvoorbeeld, daar is een parkeerterrein wat uh, de ingang heeft voor het circuit. En daar is ook nog niks aan. Ja, dat is ook niet. Nee, nee, nee, nee, en dat, nee. dat is dus de, eigenlijk alles wat een beetje tot festivalterrein behoort slash alles wat er zo aangesloten zit waardoor je wel het festivalterrein over moet wil je uit of in ja. het dorp te komen. Nou, ik om een voorbeeld te geven. Um, bij Lowlands bijvoorbeeld in ja. Biddinghuizen. Daar heb je elk jaar heb je dat mooie prachtige Lowlands. Maar het gaat wel over een van de drukste provinciale wegen van uh, van Flevoland. Ja. Daar wordt een steigere brug wordt er over de weg heen gemaakt. De gemeente heeft nog geen moment erover nagedacht... Maar dat misschien een steigere brug over de Verlennepweg... misschien dat zou die makkelijk, zijn. Dat zou heel veel makkelijker zijn ja, geweest. Dat heel veel makkelijker en het zou ook een goed idee zijn geweest. Die spoorbomen zijn verder toch ook dicht. Dus waarom zou je in godsnaam... Per se ja. over de Van Lennepweg zelf moeten heen, heen moeten. Nou, en dat, dat al. Uh, voor, tenminste voor de voetgangers of voor de auto's uh, bedoelend. Voor de voetgangers. Uh, ja, ja, ja, voor ja, de voetgangers. Nou, Waarom zouden de ja, de voetgangers over de Van Lennepweg, ja. de van Lennepweg moeten? Nou. Terwijl de spoorbomen zijn dicht. Dus... Dat komt omdat dus op de burgemeester van Alvenstraat, Dat is een N-weg. Dat is de N200 ja. officieel. Mm het -hmm. is, is dus in beheer van het, het Rijk. Ja. En niet van, van de gemeente. En dan kom je weer in een andere vergunningenspectrum. En uh, ze hebben uitgelegd gisteren... als je over de Verlendendweg uh, wordt gestuurd... en over de Spijkstraat hebben ze die vergunningen niet. En uh, dus niet veiligheidsmaatregelen. Zo, ja. Dus, <laughs> oké. Okay. Dus dat gaat heeft, weer het belang van het de, heeft de bevolking. Dus, het, het heeft dus met de vergunningen te maken. Waarschijnlijk gewoon. wel. Dat nee. moeten we daarvan uitgaan. Eigenlijk kon van nou van... het kan niet over de burgemeester van Afstraat... dat we dan bij, uh, over de N-weg gaan. En dan gaan we weer over andere uh, rijken heen. Maar dat is toch krankjeor dat daar ja. niet over nagedacht is van tevoren. Nee. Of dat het niet gewoon toch geregeld wordt. Ja, ja. ja, ja. dat vind ik ook. Ja. Dat. Uh, ja. Ja. Maar ja, okay. en, en, ik vind dan een, een, een idee zoals met Lowlands. Met een stijgende brug eroverheen. Dat mensen eroverheen moeten. Nou, dan glijd je hier eroverheen. En dan doe je wel een doorlaatpost voor de mensen die gehandicapt zijn. Of wel rolstoel hebben. Uh, tuurlijk, tuurlijk. Dat je dan in laag toch er heen kan. Maar in ieder geval dat het autoverkeer geborgd is, in ieder geval dat die erheen kan. Ik kan komen, ja. Dat, uh, ja, maar goed, ik, op Facebook stond die route over de Van Lennepweg en dan richting de spoorbomen en hmm. dan richting het station? Nee, die is afgeweken. Dat zag ik al op de laatste... Oh, uh, die is nou weer afgeweken. Nou, dat ja. bedoel ik dus. Ja. Ik weet dat ik mogelijk... Een, ik krijg een ik mag Ik mag eruit. Ja. Op bepaalde tijden, waarschijnlijk zelfs. Maar daar weten we ook nog niet precies van. Ja, die zijn mm. wel... Die maar goed, bepaalde tijden. En dan... Mag ik eruit? Oké, okay, dat, dat is fijn. En dan weet ik niet welke kant. Ik weet bij niet hoe ik moet rijden. Want... Zandvoortselaan heb ik begrepen. Want de, dat ja. is de enige optie. Zeele... Jawel, maar de, zeele zeele zeele kom ik, ja. hoe kom ik vanaf de rotonde bij de Van Lennepweg naar de Zandvoortselaan? Want ja. alles is festivalterrein. Ja, en de, de, dan gaan ze toch kruisen over de Van Lennepweg. Ja. Dan gaan we toch richting de Burgerfeesten van Alphenstraat. weer de watertoren, dan weer de dorp uit. Ja, oké, okay, via de snap ik. Maar ik, ik, mijn probleem is, hoe kom ik naar die Boulevard toe? Nou ja, ook weer even uit de Zandvoortslaan, rechtdoor. Welwijder. Ja, ja. de route, zo, in uit. Ik zou er maar wat tijd voor nemen. Ja. Ik denk ja, ja, het ook. Ik neem het wel een me fijne mee. Doen. Nou, dames en heren, als u nog uh, mee wilt praten... dan kan dat natuurlijk 023 573 0393... of natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Het gaat steeds beter met de Nederlandse economie. Er worden weer winsten gemaakt en er zijn banen in overschot. Toch hebben van de 7,9 miljoen huishoudens die Nederland telt... ...1,5 miljoen huishoudens maandelijks betalingsproblemen. En ruim 800.000 van hen zitten zelfs in de ernstige schulden. Maar van deze groep hoor je bijna niets. Uit schaamte, angst... En stress zullen zij niet naar het Malieveld trekken. Mijn naam is Bastiaan Tormend en ik ben een van die 800.000 huishoudens. En ik wil de schaamte en de vooroordelen doorbreken. Met de podcast De Schuldenaar neem ik u mee in mijn eigen schuldhulpverleningstraject licht alle kanten van de schuldenindustrie om uiteindelijk met mijn eigen ervaring en verhalen van anderen een theatervoorstelling te maken over schulden. Want ik geloof dat er alleen iets kan veranderen aan de schuldensituaties en de rol van de overheid hierin als de schaamte wordt doorbroken. Ik heb schuld. Ik ben de schuldenaar. De Schuldenaar is een podcast van Theatercollectief Huis van Theater. De podcast is te vinden op www.huisvontheater.nl en in uw favoriete podcast app. You were my life, but life is far away from fame Was I stupid? Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja dames en heren, dan zijn we weer terug en we hebben het natuurlijk over de Dutch Grand Prix, althans in ieder geval alle omstandigheden rondom de Dutch Grand Prix en uh, wat er allemaal gaat gebeuren in Zandvoort zelf. En vooral met name wat er allemaal nog niet geregeld is... voor Nieuw Noord Noord. Hoeveel papiertjes heb je? <laughs> <laughs> nou ja, uh, um, ik heb uh, geloof ik een printer staan. Dus we, kunnen <laughs> <aan de> gang. <laughs> we kunnen aan de gang. Um, nou zeiden we net, hadden we het net even over de fietsen. Uh, nou weet ik dat van de mobiliteitsplan... dat daar wel iets over in staat. Dat, het, dat er eentje bij de flats bij het einde van de Keesomstraat, Keesomstraat ja, komt. Ja. Ja, ja, ja. En... Bij de Fomar. Ja. Gaat, uh, gaat het staan. Maar bedoelen ze dan bij de Fomar het parkeerterrein? Ja, het parkeerterrein. Dat, ja, uh... Uh, maar je moet eigenlijk ook rekening houden dat de rest ook gewoon bij betrokken wordt van het Flemingplein. Uh, ja, ik denk dat gewoon het hele plein voor de supermarkt zal worden gebruikt. Ja. Als je en dan oh, wordt het lastig om naar de supermarkt te gaan. Nou, dat zullen ze echt open houden, gelukkig. Dat dat is het. Uh, ik heb gedetailleerde tekeningen vannacht nog om twaalf uur nog even bekeken. Nog ja. even. En uh, ze hebben uh, van die uh, gele verkeersbordjes in, dan ingetekend. En dan zie je ook de looproute naar de DGP-camping... Uh, zie je daar langs. Dus houden het allemaal, voor die winkels houden ze dat allemaal vrij. hoor. Bij okay. dus het wordt wel ja. druk in die winkels. Dus dat ik, wel. Ik mag ja. hopen dat de FOMAR heel veel personeel... <laughs> dat is, ik hoop het ook voor ze. Ja. Ja, goed, voor ja. ons, wij moeten natuurlijk ook onze boodschappen gewoon doen. En als je, ja. het dorp, als je het wijk niet uit kan... en je kan alleen naar de FOMAR... Ja, nou goed, oké, okay. ja, ja. daar heb ik dan zelf nog zoiets van... Nou, ik kan best donderdag ook al boodschappen doen. Dat vind ik nog niet het ja, grootste probleem. maar niet probleem. iedereen kan dat. Nee, dat weet right. ik, dat weet right. ik. Uh, en ik. Maar ik vind wel dat zoiets als dit zou ik graag... kijk, ik weet het, ik weet het nu van tevoren, maar waarom weten wij het van tevoren? Omdat jullie uh, iets zijn gaan doen. Uh, want jullie zijn, uh, wat, je bent met de gemeente gaan praten. Maar waar, wat is de reden waarom je dit bent gaan doen? Nou, of de, jullie zijn gaan doen? Nou, ik ben dat uh, samen met uh, de, uh, de Theresa van HPZ, uh, ben ik dat gaan doen. Ja. Um, puur omdat er zoveel vragen nog waren vanuit de gemeenschap, vanuit de Nieuw-Noord. Van over wat gaat er nou gebeuren? En voornamelijk over het parkeerproblemen, voornamelijk over het in uit verhaal. Um, en dan heb ik nog, nog niet gezegd over de camping, de start nee. van de camping. Want dat onderschatten heel veel mensen eigenlijk. Er worden 4500 mensen verwacht. Ik kan wel een klein premuurtje geven. Het schijnt echt een flink aantal minder te zijn dan geraamd. Oké. Okay. Nou, dus dat, dat is gunstig. Het is een gunstig <laughs> iets. Maar je moet dan nog wel rekening houden met misschien nog honderden auto's. die op een poging wagen misschien een auto kwijt te kunnen. Ja. Um, en dan kom je thuis op donderdagavond en er bestaat de kans dat je, je auto dus niet kwijt kan voor de deur. Maar dat is een lekker huis. Ik bedoel, wij wonen daar. Ja, en. en, te, en, en, en, en precies, ja. Waarom, dus ma ze dan niet op, waarom maken ze dan niet een tijdelijke. parkeercirculatieplannen uh, Bedoel je? Nee, gewoon parkeer. dat ze moeten betalen? Ja, dat had ik ook, uh, ook voorgesteld. Maar Aan vis. ons, hoop ik. Nee nee nee ik staan hoor Met nee, maar, bij ja, ja. uh, Amsterdam Rij <laughs> heb je een gedeelte uh, uh, richting uh, uh, Amstelveen. Ja. Daar heb je een gedeelte wat niet betaald parkeren is normaal gesproken. Behalve als er hele grote festivals ja. in de rij zijn, ja. dan worden daar mobiele palen neergezet en de bewoners krijgen een vignette die wij krijgen toch wel allemaal. Die leggen die allemaal in Klopt. hun auto Klopt, en die hoeven niet te betalen. Waardoor elke auto zonder vignette gewoon bekeurd wordt ja, en op dat, het moment dat hij er toch staat en niet betaald heeft. En die, dat hebben wij uh, voorgesteld afgelopen uh, middag uh, daar is bij de gemeente. Ik heb hier ook bij me een, een voorstelplan van circulatie tijdens de Kiss -and Ride. Als ja. je dat met een doorlaatpas-systeem een dag vervroegd in onze wijk... Ja. en dan iedereen met de doorlaatpas, iedereen alvast dat laat op zijn auto laat zetten... of in ieder geval onder zijn raam laat leggen... dat is gewoon duidelijk als je een dag later gaat handhaven... die hebt geen fiat... Die je via. Ja. Dan weet je waar je aan toe bent. Ja, en dat uh, hebben ze opgeschreven in ieder geval. Maar ja, dat is nog in overleg. Dus het is maar weer afwachten of het wordt meegenomen. En of de gemeente met onze adviezen iets daarmee gaat doen. Maar is dit niet gewoon veel, veel? Ik bedoel, ook al zouden ze veel. Uh, la, oorspronkelijk zouden ze misschien een jaar langer willen hebben gehad. Maar goed, dan nog. Is dit niet veel, veel te laat? Terwijl het over ja. het gebied gaat. Wat, notabene, ik dat ook, en dat is ook het meest ja. te maken heeft met het hele mobiliteitsplan. Ja, en dat is ook de reden waarvoor ik dus ook zo op social media... en naar elke uh, bijeenkomst van de gemeente ook naartoe ga... om dat ook aan hun duidelijk te maken. Jongens, jullie zijn veel te laat hiermee. Jullie komen niet met concrete, duidelijke plannen in één keer. Jullie betrekken de burgers er niet bij. Als we komen, worden we uitgelachen in onze gezichten... en worden we niet serieus genomen, zoals Sofie ook inderdaad zegt... van uh, ja, meneer, wat doet hij uh, hier? Want u moet het maar gewoon nemen zoals het is... U moet wat drie dagen een beetje alles relativeren en dan komt er maar drie dagen maar weer in je hut uit. Ja, zelfs iemand met een invalide parkeerplaat, ja. die wordt niet serieus genomen. Want die vragen hebben mijn ouders ook gesteld. Van, ik heb, ik heb, die parkeerplaat. Wat moet ik gaan doen op de Van Lennepweg? Wordt geen antwoord op opgegeven. Nee. Dus dus zit... Iemand die niet goed te been is, die wordt gewoon in de kou gezet en gezegd tot ja. ziens. Ja. En hoe en hoe zit het dan met de hulpdiensten? Want ik neem, kijk, wij kunnen er heel makkelijk, heel moeilijk uitkomen, maar dan neem ik aan dat nou ja, de brandweer die zit dan wel bij ons in de buurt. Mm, maar ja, die zullen er ook niet makkelijk doorheen komen. Nee, er is een, altijd in, in grote evenementen uh, altijd een, een plan in meegenomen. Ja. Dat op het moment dat er hulp aangeboden moet worden door hulpdiensten... Ja. is er volledige vrije doorgang. De, de verkeersregelaars laten hun volledig door. Ja. Dus daar is gewoon geen enkel paniek bij om te zeggen... van er wordt geen hulp gebouwd door politie of brandweer of balansen. Nee, die doorgang is gegarandeerd. Ja. Maar hoeveel eh. mensen lopen er over die wegen? Ja, dat is nog maar de vraag. Ik heb um, beelden gezien van die eerste hulp bij ongelukken. Op ja. RTL 5 uh, was dat uh, afgelopen zomer. En daardoor hebben ze met de Rijn hebben ze dus uh, meerdere punten. Strategische abbalances neergezet, ook uh, huurabalansen. Oh, zo. Ja. En uh, door het op microcel die dingen daar neer te zetten, abalansen, uh, de brandweer zal waarschijnlijk hier op de Hogeweg en bij de Linneesstraat uh, waarschijnlijk ook allebei de posten gestationeerd zijn. Uh, ik denk dat ze het op die manier zullen gaan invullen... om zo snel mogelijk de plekken te kunnen zijn. Ja, gevormen. en op het circuit staan ze sowieso ook zo -zo al. Dat ze daar staan. Dat een en dan hebben ze ook de helikopter ja. natuurlijk. Dus in feite in echte noodgevallen uh, zouden ze met de, de, Daarom. de Want helikopter zo, kunnen. Ze, nou, jullie zijn lekker ingevoerd in de materie. Nou, ja. Nu je hier toch bent. En ik ook. Ja. Ja. Uh, ja. Kom. <laughs> kom maar. Wat mij echt elke keer verbaast als ik het op een rij ga zetten. Sportclubs die in in velden niet zouden mogen ja, ja. gebruiken. Paarden die op stal moeten blijven. Dat enorme natuurgebied tussen overveen en zandwoord dat op slot gaat. Volledig op slot, ja. Um, nou, er is nog zo'n hele rij van die maatregelen. Waarom zo buitenproportioneel? Wat is dit? Ja, het is echt gewoon crowdmanagement, heet dit. Dat betekent dat ze daarmee proberen te voorkomen... Dat als er iets gebeurt dat ze hebben kunnen zeggen. Kijk, plan A hebben, plan B hebben, plan C hebben. Um, en die afsluiten van het natuurgebied. Ja, ik snap dat ze dat natuurgebied willen afsluiten. Ja. Want het is gewoon pu puur bescherming van de planten en de dieren die daarin leven op dat ja, moment. Maar ze waren ook niet, niet zo heel erg druk aan het maken over de natuur toen ze over dat strand wilden rijden. Dus nee. ik kreeg meer het gevoel ja. dat ze gratis pottenkijkers willen weren. Dat lijkt er ook inderdaad op. Ja, dat, maar ik denk ook wel dat het natuurgebied... Ik, ik snap het er wel, want stel dat je de helft van die evenementgangers... Half dronken terug uh, gaat krijgen. Uh, en ze gaan even een, uh, in het natuurgebied lopen wandelen. dan weet je niet wat er nou, nog heel. Blijft. en dan nog ineens over eventuele. Uh, illegale slapers dan. ja, in want. Duinen. kunnen ja, ook ja. nog in de duinen gaan slapen en zo. ja, nee, ja. dan heb je allemaal. en dan, zoveel boswachters. boswachters <lacht> hebben we ook tekort in Nederland. dus. Dat, <lacht> zoveel zullen er ook niet zijn. Nee. maar hoe zit het met het stukje ervoor. voor het natuurgebied. blijft dat hondentrein. of moet ik mijn hond. Um, want ik heb drie honden. Eigenlijk een goede, maar volgens mij is dat wel deels in dat gedeelte. Want er is een gemeentelijke gedeelte, langs de Keesomstraat en de richting de bij de Duimpieperpad. Dat is een deel gemeentelijk terrein. Dus dat durf ik niet helemaal te zeggen. Is Het blijft ook nog Ja, dat blijft open. Maar je hebt achteraan het hek staan en daar kan je dan overheen. Maar dan mag je met de honden toch niet komen. Dan ga je echt het natuurgebied in. Ja. Dat ze dat afsluiten, dat snap ik heel goed. Mm. Dat je daar ook Nou moeten ze dat hek wel hoger gaan maken... want je kan er gewoon overheen. Maar goed, dat, ja, is, een dat is een ander verhaal. <laughs> dat, <laughs> dat, <laughs> ik <niet te>, heb <laughs> niet te zeggen op de openbare hand. <laughs> volgens mij wordt er wel een stuk afgesloten trouwens. Ja, ja toch wel? Ja, volgens mij, heb ik wel ja oh, volgens mij heb ik wel gelezen... dat er een stuk wordt afgesloten. Ja. Maar, maar, maar heel simpel. Dan, kijk, ik ben ook nog eens hondenbezitter. Ik heb drie honden. Jij bent echt lastig aan het worden nu. Ja, trouwens. ik ben heel lastig. Wat moet ik met mijn honden dan? Uh, bot vangen. Nee, je ja, dat kan, even... kan niet. Want ja, even... daar ja, zijn dit, ja, dat. Doen dat ze in. Dan kom je bij mij achter de flat. Daar kan je lopen. Nog meer te... poepen op ja. onze straten. Nee, nee oh, het uh, golfterrein is nog niet. Uh, is niet uh, dat hek is nog steeds niet gemaakt, dus daar ga ik wel heen. Hoe zou de hek is niet gemaakt, ga je ook op het golfterrein. Ja, ze houden waarschijnlijk een stukje over bij het golfterrein. Dus ja. een grote uh, grote honden uit laten Ja, daarom. Ik ja. ja. kan ook ja. gewoon naar de camping lopen. Dit bedoel ik. Het is verre weg. Naast het strand is het het gebied... waar de meeste honden uitgelaten worden. Hondenuitlaatsurfers komen ook. Nou, mogen die van mij lekker wegblijven. Maar, want ik vind ze niet zo goed die hier komen. Maar in principe... Uh, bij... Uh, ja. Noord heeft nogal veel honden. Zandvoort heeft sowieso veel honden. Maar, maar Nieuw-Noord Nieuw Noord heeft, heeft echt heel veel honden. En ja, ja, ah, Jij hebt er al drie. Ja, daarom. Ja, het is wel groot zou, uh, uh, dat iedereen oplet dan daardoor. Ja, jawel, jawel. Maar goed, het, het gaat mij er meer om. Van, er zijn een heleboel oudere mensen die ik ken... Waar, uh, die, die uh, een hondje hebben of meerdere honden hebben. Um, ja, dat, die weten dit dus ook niet. Nee, nee. En ik vind wel dat dat soort dingen even... Het gaat gewoon om onze basale uh, woonrechten wat mij betreft. Die gewoon een aantal dagen op allerlei manieren ja. van ons worden afgenomen. En dat moet ik allemaal maar slikken voor mijn gevoel... voor de hobby en het verdienmodel van verhoudingsgewijs. Een paar mensen en het niet gehoord worden daarover... En dat voorkomen genegeerd worden daarover. Maar eigenlijk vind ik dat jouw uitspraak van twee weken geleden... nog steeds het mooiste het, het zegt. De burgemeester maakte zich druk over de campinggasten. Over het gehoorschade. Dus dan moesten ze gratis gehoordopjes krijgen. En toen dachten wij meteen... Nou ja, ik hoe, dacht... Jij <laughs> meteen. Hoe zit het dan met de directe bewoners? Want die ja. zitten op dezelfde afstand van het circuit. Nou, wij zitten met iets, huis. Nee, wij zitten ietsje er nog verder van af. Maar wij zullen evenveel lasten van hebben uh, ja. als de campinggasten. En het gaat mij er niet om dat we die dingen gratis krijgen. Het gaat mij meer om de intentie. Er wordt dus eerst gedacht aan die gasten ja. en dan pas aan de bewoner. En nu lijkt het net alsof wij dan op iedere slak zout gaan leggen. Hè? En dan krijg je de pro-F1 <lacht> groep die ons asijnpissers gaat vinden. Maar dat heeft wel te maken met het feit dat het dat we gewoon niet gehoord worden. Maar het ligt ja. ook aan waar je woont, denk ik. Want als je, zeg maar, wij wonen echt in, in het nadelige gebied. En zeg ik even tussen aanhalingstekens. Omdat er natuurlijk heel veel van ons wordt gevraagd. Maar als je in het dorp woont en je hebt eigenlijk niet zo heel veel last... dan is het toch ook leuk? Dan is het toch één groot feest? Maar als ik dit vertel aan mensen aan de andere kant van het land... als ik ze die lijst geef van allerlei dingen die wij over ons heen krijgen... dan zijn ze ja. allemaal verbijsterd dat dat zomaar kan. Ja, ook al wonen ze aan de andere kant van het land. Ja, mijn ja, maar het stomste is... dat ik heb dit ook besproken binnen ZFM en binnen Zandvoort. En daar krijg ik dus de reactie... van mensen die wel aan die kant wonen. Of net in Oud-Noord wonen. Die hebben allemaal... Ja, ja, het is eigenlijk wel stom dat we zo slecht voorin verbinden. Maar eigenlijk de mensen die aan deze kant... dus aan deze kant van het spoor... dus de salaan kant wonen... niet hoor. Nee, Echt niet. Nee, nee, nee. Die hebben allemaal... Ah, je moet niet zo klagen. Het is het, maar drie dagen. Het valt wel mee. Ja, uh, ja maar als je, maar je er niet dagen. in zit... dan is het een ander verhaal dan als je er middenin zit... en uiteindelijk heel veel last van gaat hebben. Ja. Het is allemaal leuk. Ja, Ik, vind ook, ik zou het ook geweldig vinden als ik hier woon hoor. Ja. Bedoel, dan heb ik er geen last van. En dan hoef ik ook me niet druk te maken waar ik mijn boodschappen van moet gaan doen. Want ik kan gewoon naar het dorp toe. Ik zou het dan ook één groot feest ja. vinden. Nee, en het stomste vind ik nog dat ik dus eigenlijk... Net wat jij ook zei. Je bent, de je bent de Formule 1 liefhebber zelfs. Dat ben ik dan nog niet eens. Maar ik was wel ja. altijd voorstander geweest... van de Formule 1 hierheen halen. Ja. Maar dan, dan... Eigenlijk word ik negatief over de Formule 1. Niet door de Formule 1... Maar door alles eromheen. En ja, dat vind ik zelf ja, jammer. Wel, ja, er komt inderdaad best wel een, een, een, een beetje zout uh, erop er er in. Ja, behoorlijk. Sprake. Ja, en dat is ook wel wat ik dan ook daarom ook uh, er zo mee bezig ben. Ook. Ja. Uh, het begon eerst eigenlijk uh, vanuit mijn werk uh, als monteur. Hoe um, ben ik wel uh, straks de mogelijkheid om erin te, eruit, uh, te kunnen rijden? En toen ging ik me verdiepen in die plannen. En toen schrok ik toch echt wel behoorlijk. Ja. En nou heb ik gelukkig een hele flexibele werkgever. Gelukkig. Dat moet ik even ja. <laughs> en ik heb vrije dagen kunnen opnemen. Mm -hmm. Dus uh, aan mijn kant is er voor dit jaar geen schade. Maar stel dat mijn werkgever zegt... Hey Robert, jij hebt vorig jaar... heb jij lekker anderhalf, anderhalf week lekker genoten... lekker achterover gezeten. Jij krijgt nu geen vrij. Jij gaat ja. werken. Ja. Dan komt waarschijnlijk ditzelfde dikke pak met papier... van de gemeente. Komt weer met een hele mobiliteitsplan. Gewoon van tafel aan ze Of waarschijnlijk gaan zeggen... Het was helemaal top gegaan. Ja. En dan gaan ze zeggen... Nou, zelfs de mobiliteitsplan, succes. Ja. Nou ja, dat was mijn... Dus ik, ik ga, als ik echt moet stoppen... als ik niet die dag kan werken... dan ga ik economische schade ondervinden. Gewoon directe een, uh, economische schade. Um, en... volgens mij wordt dat niet beseft. Dat nee. er gewoon genoeg mensen zijn, zzp'ers... Uh, ja, wij leveren in we, op allerlei manieren. Dat ja. wij, wij, wij ja. ook economisch inleveren voor iets ja. wat onszelf niks oplevert. Kijk, ik vind het hartstikke gezellig dat er hier een feestje is... maar het, het, waarom moet ik economisch leiden? Nee, dat, dat, nou, dat, dat was ook mijn niet. grapje met het hè, parkeren ja. betalen. Van, ja. wat krijgen wij dat dan? Want wij krijgen heel veel overlast, heel ja. veel gedoe... en ook echt schade. Maar de, nog steeds moet ik staan te juichen over dit evenement. Ja, ja. En dat, dat, dat, dat. Maar besef, heb jij het idee dat de gemeente het beseft... Ik krijg het idee zelf of niet. Niet? Nee, nee, want ja, ook de ondernemers die zijn bij de bijeenkomsten geweest... dan schijnt de helft weg te zijn gelopen tijdens die ja, bijeenkomsten. Ja, ze waren kwaad. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...